Ook komende nacht kunnen zeven inwoners van het dorpje Heenvliet... bij Rotterdam niet thuis slapen vanwege de vondst van zeer zwaar vuurwerk. Hoeveel er precies is gevonden is nog niet duidelijk. Maar het gaat volgens de politie om honderden kilo's vuurwerk... en de grondstoffen daarvoor. De politie zegt dat het gaat om materiaal waar mensen een arm door kunnen verliezen. De vondst werd gisteren gedaan na een tip.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 Het weer, het is regenachtig, aan zee... en op het IJsselmeer wijdt het hard tot stormachtig. Het is 6 tot 8 graden. Morgen trekken meerdere buien over het land... en breekt af en toe de zon door. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Zo, Lievert, wat zullen we deze vakantie eens doen? Nou, ik wil een mooie rondreis. Nou, ik wil mijn eigen paradijs. Samen zwemmen met een dolfijn. Chillen met een goed glas wijn.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 Opium, het cultuurmagazine van de van Smit. Van een half uur hier op Radio 1. In januari zijn we op Radio 4 te vinden. Wat kunt u zo al verwachten? 80 seconden straks natuurlijk. Uh, we hebben nog iemand die vooral u aanbeveelt om uh, vanaf januari naar Radio 4 te verhuizen. En uh, zo dadelijk Roland Kieft. Die uh, eerst even terugblikt op de klassieke cd's die hem zijn omgevallen het afgelopen jaar. En daarna ook een uh, veelbelovend talent in zijn kielzocht uh, mee heeft genomen. Die hier ook nog gaat zingen. Ook Nora Fischer. Eerst eens even kijken wat er vanavond in Opium Televisie om vijf over half elf gebeurt. Cornel Maas, goedemiddag. Hey Hans. Hey, nee man, eerst vertel. eventjes, uh, ik, het is toch echt jammer dat jullie naar Radio 4 gaan. Ik bedoel, het is hartstikke goed dat het gebeurt, dat het blijft überhaupt, maar Opium ja. Radio hoort gewoon primetime op Radio 1 in het hart van de zaterdag. Ja, spread the word, maar helaas, ik geloof niet dat het nog uitmaakt. Nee, om politieke beslissingen, maar ja, het is weer kunst en cultuur natuurlijk, hè. Nou, Daar gaan wij niet over. Nou ja, anyways, uh, ik vind het jammer, want ik luister al veel plezier ernaar. En ook als Dankjewel. ik dan intussen de Opium TV voor de avond zat voor te bereiden. Maar mm -hmm. goed, ik ga geen sport luisteren op zaterdagmiddag, dat is één ding mm -hmm. dat zeker is. Uh, maar vanavond, ja, Anne Wil Blankers, we hebben een special, we hebben er zelfs nog twee, want op 29 december één over de Soldaten van Oranje, de musical, vanavond Anne Wil Blankers. Met allerlei mensen uit het vak over haar aan het woord. Jeroen Krabé onder andere en Paul van Vliet. En de regisseurs Teu Boermans en Metten Bouwhuis. Want ze speelt nu in een stuk bij het Nationale Toneel. Omdat ze 50 jaar in het vak zit. En ik heb ook met haar zelf gesproken. En dat is eigenlijk, ja, is een beetje raar om te zeggen. Maar echt wel een mooi gesprek geworden. Ook over, ze heeft ook privé het nodige te verstouwen gehad. Met een overleden dochter en een zoon die een lichamelijke beperking heeft. Uh, en het toneel is voor haar altijd een soort vrijhaven geweest. Uh, misschien heeft ze dat gezinsleven ook wel kunnen runnen... juist omdat ze zo druk was aan het toneel. En dat heeft ze vijftien jaar lang zonder enige vorm van poeha gedaan. En uh, daar gaat het vanavond over. Ja, nog, nog even kort af die van uh, Soldaten van Oranje van de 29ste. Want wat, wat is dat dan voor ja, een Ja, uh, dat zal dan eind december de langslopende productie zijn... uit de Nederlandse toneelgeschiedenis, Soldaten van Oranje. En daarom zenden wij op 29 december om half acht op Nederland 2 Special uit... waarin we proberen het succes te verklaren. Tamelijk hilarisch. Daarin is onder andere een gesprek met drie actrices... die Wilhelmina hebben vertolkt. Namelijk Katrien ten en Petra Lasseur... en uh, Jacqueline Blom, maar ik spreek ook met de regisseur... en met degene die het allemaal bedacht heeft, Fred Boot... en met degene die de Soldaten speelt. Nou ja, enzovoort. Leuk. Goed, we gaan vanavond kijken en de 29ste ook. Vanavond om uh, tien over half elf bij ja. de Avro op Nederland 2. Ja, Cornotte, dankjewel. We zijn Radio 4, blijf elkaar ja. volgen. Goed zo. Oké, okay, hoi. hoi. Ja, we, beginnen, we maken alvast een soort uh, sprongetje naar Radio 4... met wat klassieke cd's, want klassiek muziekkenner... en artistiek leider van het Residentieorkest Roland Kief... die uh, geeft zijn uh, top 3 van het afgelopen jaar. Hij heeft ook een belofte dus meegenomen. Maar even, even iets anders, want jij bent, je zei het al... artistiek leider van het Residentieorkest Vroeger werkte hij bij de AVRO, maar nu heb je heel andere zorgen. Uh, vanavond een concert wat bijna niet doorging, vertelde je net. Nou, mijn, mijn zaterdag uh, begon... Um... Vanochtend met een telefoontje dat Claire McFadden, die vanavond um, uh, in The Creation, de Schöpfung van Heiden... maar dan in de Engelse versie zou zingen, in de Doelen in Rotterdam, ziek is. Dat er ja. gewoon geen enkel geluid meer uitkomt. Ja. En dan heb je dus uiteindelijk heb je, heb je een uur of heb je een paar uurtjes om te kijken wie die rol, wie, wie, die, wie dat over kan nemen. Wie ja, heeft het in de vingers? Wie dat, wie dat wil zingen is ook nog uh, uh, is van Haydn, Duits, Duits oratorium. In dit geval zouden we hem doen met um, Richard Eager als dirigent. Die heeft vorige week zaterdag afgezegd. Dus ja. ik heb bij mijn vrouw wel wat goed te maken. En, um, we doen hem in de Engelse versie. Jan-Willem de Vriend heeft het overgenomen. Wonder boven wonder dat hij beschikbaar was. En dan vanochtend dus uh, moet je dan plotseling... Uh, ja. nou, dan begint het circus. En wie is het geworden? Renate Arends gaat het te zingen. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Daar heb ik heel veel respect voor. Want zij heeft hem weliswaar eerder gezongen... maar nooit in het Engels. Dus dat betekent dat zij vanavond... dus om zes uur gaan... Jan-Willem de Vriend en het orkest en, en, en Renate Arends... even heel snel een paar, paar fragmenten uit dat auditorium doen. Dus als je spannend wil leven... dan moet je vanavond even naar de Doelen komen. Ja, vanavond in de Doelen in Rotterdam. Goed, uh, uh, welke drie, laten we er drie doen. Drie cd's die jou het afgelopen jaar zijn opgevallen... die je misschien ook al eerder hebt besproken... maar wat... wat... Ja, het zijn, het het zijn voor mijn gevoel de, de, de drie beste, hè, die, die ook al dit jaar lang zijn gekomen. Maar het echt verdienen om nog een keer onder de aandacht te worden... is CD cd van Erik Vloeimand samen met Holland Baroque Society. Nederland heeft natuurlijk een grote cultuur, hè, een grote geschiedenis... ook als het om barokmuziek gaat. We zijn toch daar echt voorlopers geweest. En dit is de nieuwste generatie, Holland Baroque Society. Uh, en um, de stijlbreuk is dat zij niet langer achter één artistiek leider aanlopen... maar dat zij per project iemand uitnodigen die ze inspirerend vinden. En daar ook zonder enige gêne... Uh, en dat vind ik geweldig. Uh, over de grenzen van, van de strenge barokmuziek heen kijken. En dus nu een project met Erik Vloeimans. het is Erik Vloeimans hebben gedaan. De cd heet, ik uh, moet even, uh, uh, even goed kijken... Old, New and Blue. En dat, dat grijpt toch naar dat, dat rijmpje, weet je. Als je gaat trouwen, Engelse rijmpje. Ja, something old, something new, something Precies. Borrowed, en het combineert en het is met zo'n liefde. Zo'n ongelooflijke liefde gemaakt. Ik vind dat een fantastische cd. Ja, met ook het eigen werk van uh, Erik uh, daartussen. Met dus eigen, eigen, eigen, eigen, eigen werk, eigen werk ja. maar dan dus... Ja, je kunt eigenlijk niet eens meer van een arrangement spreken... want dat, dat suggereert dat, dat er wat violen onder geplaatst zijn. Nee, het, het, het versmelt. Het is echt... Er ontstaat iets nieuws. Kijk, klassieke muziek is nooit het eindpunt. Er moet iets ontstaan. En als er andere elementen bij komen... en er gebeurt iets echt bijzonders, dan is dat fantastisch. Heel klein stukje laten horen. ziet dus van Erik Vloeimans op die CD samen met de Holland Baroque Society maar ook van de Depree en de Thomas Tellis. Ja, maar even, even die Floemans is natuurlijk helemaal geen trompetist, dat, dat is echt een crooner, mm. echt dat is de meltor mee zeg maar van van de, <laughs> de trompet ja, ja. ja goed. Uh, dan uh, de tweede die uh, uh, is opgevallen het afgelopen jaar. Ja. Um... Ja, het is een beetje, het is, we maken er een beetje een feestelijke uitzending van. Overigens, zo'n straf is het niet hoor, op Radio 4. Oh, absoluut dat, niet. Dat valt wel mee. Ik, zag, ik ga zelf die regionale, regionale kano-kampioenschappen enorm missen. Ja, tijdens, ja uh, uh, de ook, zeker. Precies. Ja. Um, uh, uitzend, maar uh, uh, onmiskenbaar is het ook het jaar dat we een heel bijzonder orkest kwijt zijn geraakt, de Radio Kamerfilarie. Als er één orkest in de afgelopen jaren, het kwam voort uit het Omroeporkest en Radio Kamerorkest, mm -hmm. als er één orkest echt een hele bijzondere plek had in het Nederlands muziekleven, was het die Radio Kamerfilamonie. Weg hè? Uh, ja, uh, wegbezuinigd. Uh, het was een orkest dat. dat, een, dat een hele eigen rol had, zei ik al. Dat um, um, een heel breed repertoire had... dat heel veel onbekende barokmuziek gebracht heeft. Dat ook heel veel nieuwe muziek gebracht heeft. Hun Zwanenzang was een uh, dubbel cd... met uh, de symfonieën van Schumann, Robert Schumann. Uh -huh. En Schumann was zo'n... Dat, dat heeft altijd een bijzondere plek gehad... in de muziekgeschiedenis, want hij vormde... zo'n brug, zeg maar. Hij vormde de brug van, van Schubert naar Brahms toe. Eh, zonder Schumann geen Brahms. En eh, het geeft nog eens even weer... wat voor een bijzonder orkest dit was. Ook omdat zij die muziek dus niet met zo'n enorm groot, massief orkest spelen... maar met een relatief kleiner orkest. Dit is een sneak preview van de volgende CD. Um, want dit is de muziek van Britain die straks, straks uh, uh, komt... door um, Amsterdam Sinfonietta. Um, en hier klinkt de tweede symfonie van Schumann. Ik kan je niet meer verstaan. Ik hoor van alles op mijn kop, maar jou niet meer. Maar je zei waarschijnlijk dat het, het verkeerde was. Ja, dit, dit, is, dit is de radiokamer voor radiokamerformule En dit is de muziek van Schumann. Okay. De complete sinfonie van Schumann door, het radio, door de Radiokamer Philharmonie. Uitgekomen op het label Challenge Records. Uh, dan ja, de derde. Oh, dat is een verrassing. Uh, <laughs> ja. Dat is Benjamin Britten. Les Illuminations. Dat is een gedicht zeg van Les Illuminations. Ja. Maar ja, goed, <laughs> niet nog een derde keer, hoor. Volgens mij is dit mijn laatste keer. Ja. Um, <laughs> Precies, van, van, van um, Britten. Het was Brittenjaar, we sluiten Brittenjaar af. En Benjamin Britten was, ik hou van Underdogs, was een componist die heel lang niet mocht. De generatie De hedendaagse componisten vond dat eigenlijk een rare, eclectische, sentimentele man. En nu mag dat weer. En nu wordt wel degelijk gezien... dat Britain een geweldig componist was. en De CD die dit jaar uitkwam... door Amsterdam Sinfonietta... een fantastisch kamerorkest uit Nederland... Uit dat tot 25 jaar het bestaan uh, viert... dit jaar... heeft uh, de, drie van de absolute hoogte van Britain op een cd gezet. Mm -hmm. um, de, de liederencyclus, uh, de, die jij en ik net noemden. En ook de Serenade, een andere liederencyclus. En ook uh, de variaties op een thema van Frank Bridge. Um, mooi om dit orkest even in het zonnetje te zetten. En deze geweldige muziek, die enorme opwinding... die spreekt uit die muziek van Britain. Oké, okay, nog een keer. Les Illuminations van Benjamin Britten door het uh, Amsterdam Sefonieta... met uh, Candida Thompson uh, op het label Channel Classics verschenen. Uh, zijn er, behalve die veelbelovende zangeres die nu al aan tafel zitten... <laughs> zijn er nog anderen die we in de gaten moeten houden dit jaar? Op, op, nou, ja, het denk, Residentie Orkestjaar natuurlijk ook. Okay. Ja, ja, zeker, al helemaal. Uh, uh, uh, uh, al helemaal. Nee, maar uh, um, ja, ik vind wat ik wel heel leuk vind... er is een nieuwe generatie, is een enorme vloedgolf van nieuwe generatie... jonge, talentvolle mensen die echt, ik zei het al, die in stijlbreuk vormen met het strenge klassieke muziekleven van vroeger. Het wat dogmatische. Er was nogal wat muziekpolitie in klassieke muziek actief. En nieuwe generatie. En daar mogen we heel veel van verwachten. Goed. Van degene die daar zit ook. Nora Fischer. Wat maakt Fijn dat je er bent, Nora Dankjewel. Wat maakt haar zo bijzonder? Nora Fischer is zo'n vlaggedrager van die nieuwe generatie. Ik ga je enorm laten blozen. Vlaggedrager van die nieuwe generatie. Ik hoorde haar voor het eerst bij de audities voor de Dutch Classical Talent Award. En ik ga een beetje uit de school klappen, want Nora is zo iemand die zo'n jury helemaal uit elkaar scheurt. Een deel van die jury zegt van ja, maar dat. Ja, het, ja het, God, nee, een mooie ja, persoonlijkheid, inderdaad. Maar zoals hij die Poulenc of dat, dat, dat, dat is toch misschien. De, en anderen zijn juist enorm aangeraakt door het feit dat daar een ras staat. En voor wie, ik zei het net al even, voor wie klassieke muziek niet, niet het eindpunt is, niet hmm. het einddoel hmm. is. Het einddoel is iets beleven. iets meemaken, hmm. aangeraakt worden. Kippen wel krijgen, of boos worden, of, of het helemaal niet mee eens zijn. Maar dat er wat gebeurt. En bij Nora gebeurt er wat. Ja. B -b wil jij je ook niet in. In een hokje laten plaatsen. dan Wil je geen klassieke muziek, uh, klassieke zangeres zijn? Maar ja. je, wil, je wil alles, hè, toch? Ja, liefst wel. Ja, Nee, inderdaad, um, uh, klassiek zangeres vind ik een heel moeilijk, uh, moeilijk woord. Hmm. En ben jij je ervan bewust van die, die twee uh, spalt die jij veroorzaakt binnen een jury? Ja, ik had er wel al iets van meegekregen. En, en ik, ik krijg het ook wel vaker. <lacht> dus het is, inderdaad, uh, het is inderdaad heel erg de vraag of mensen openstaan... voor een nieuwe, uh, ja, een nieuwe benadering ervan. Um, want ik doe het inderdaad allemaal niet zoals het hoort. Ik vind zelf ook niet dat ik dingen compleet anders doe. Maar ik doe, ik doe het heel erg vanuit een soort eigen intuïtie. En, en dat, uh, dat wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Maar door sommige mensen dan weer juist heel erg wel. Dus het is, het is een beetje haatliefde inderdaad. Ja, die Dutch Classical Talent Award. Uh, daar zijn vier winnaars van hè, geloof ik. En die worden dan de komende tijd in het zonnetje gezet. Bijvoorbeeld jij in januari op Radio ja. 4 uitgebreid. Ja. Wat, wat houdt die prijs precies in? Nou, er zijn inderdaad dan vier finalisten uh, die allemaal een maand een concerttoernee mogen doen. Uh, dus ik bedoel, voor mij was het echt een droom. Want je krijgt, je krijgt gewoon de kans om een tournee te doen langs alle zalen, alle belangrijke zalen in Nederland. En het, en het is een beetje zo van nou, uh, oh. nou Maken maar wat van, doe maar iets. Dus, en mij, een carte blanche geven, daar maak je me echt heel blij mee. Dus ik heb meteen weer allemaal veel te ingewikkeld gemaakt en uh, allemaal dingen gedaan. Maar je krijgt gewoon de kans om, uh, om, om gewoon je eigen concertserie te. Te doen. En dat is natuurlijk ja, eh, dat is niet normaal gesproken niet zo makkelijk voor elkaar te krijgen. Dus nee. dat is natuurlijk een enorme kans. Heel tof. Ja, ja. Terwijl je hebt wel met van allerlei mensen gewerkt, het uh, Asco Schoenberg Ensemble, Calafax Quartet. Hoe heet hij nou? Jacob TV, de, de ja. componist, heeft ook dingen voor jou, geloof ik ook ja. Uh, ja. geschreven, zelfs. Uh, ja. Zou je wat voor ons willen zingen? Ja, hoor. We hebben een pianist voor je geregeld. Nee, daar zing je, daar zing je vaker bij. Daniel Kool zit al achter de, de piano. Ja, doe maar. Een ja, bescheiden piano hebben we hier staan. Vleugel, dat vleugel was iets te begrootelijk. Maar die is, hoor. Nora Fischer. met een uh, Zweeds volksliedje... begeleid door Daniel Kool op de piano. Uh, het arrangement was van Ingvar Lidholm. Volksliedje. Je, je bent dol op volksmuziek, hè? Ja. Hoe komt dat? Um, nou, volksmuziek... voor mij is de essentie van alles. Um, uh, het, het, het is ontstaan omdat mensen zeg maar, het is een amateur ding natuurlijk. Want het gaat niet om wie er het beste is en wie er goed is. Het gaat om dat je dat samen deelt. En dat, dat volksmuziek eigenlijk altijd ontstaan is... vanuit dat mensen samen muziek willen maken... en samen iets willen delen. En dat is voor mij altijd een hele grote... Ja, toch wel inspiratie geweest. Omdat ik altijd vind dat... We zijn op een gegeven moment het podium als iets apart gaan zien. En, mm. en de mensen daarop als een soort goden. Wat natuurlijk... Bewondering is natuurlijk wel iets heel moois. Maar brengt ook wel dingen met zich mee die ik lastig vind. Uh, ja, uh, afgunst. En, en, en ja, het, het is zo'n scheiding. Mm. Je, hebt, zeg maar, je hebt degene die dan iets staan te doen. En je hebt degene die daarnaar kijken. En die zijn zo van elkaar gescheiden, dat dat vind ik lastig. Dus ik vind ik, volksmuziek... en er is heel veel volksmuziek meegenomen in klassiek repertoire... en dat vind ik altijd heel interessant om dat ja. uit te zoeken. Maar betekent dat ook dat jij het optreden... dus op een podium uh, boven de mensen verheven... dat je dat ook lastig vindt? Hoor? Ja, zeker. Ja. Ja. En ik ben ook altijd bezig met bedenken hoe ik, dat kan, uh, hoe ik daar iets mee kan doen. Ja, ik, ik, ik ben heel erg um, niet, niet zo fan van inderdaad... van de hele klassieke vorm. Hmm. Ja. En Nora, heeft dat ook te maken met je... De, de Hongaarse roots die je hebt? Ik denk, het zal er zeker mee te maken hebben. Ja, ik, uh, ik ben half Hongaars. En, en ik denk... Nederland heeft natuurlijk een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Nou, we hebben niet een hele rijke volksmuziektraditie. Mm -hmm. <laughs> en, en als we hem al hebben, zijn we er vaak ook niet zo trots op. Want ja, het is toch altijd een beetje een soort uh, gevoelig punt, heb ik het idee. Nou, een koningslied op. dit jaar, toch? Ja, ja. oké. Okay. Ja, maar en, het is toch anders. Hier... Mensen, gaan het niet <laughs> <laughs> mensen gaan het niet zo snel, denk ik, uit zichzelf doen. En mensen zijn ook altijd heel verlegen. Ja, maar ik kan helemaal niet zingen. en uh, Ja, nee, maar ik kan geen toon ik weet, Mensen zijn er heel onzeker over. En mm. ik denk natuurlijk in... Nou ja, in Hongarije is dat natuurlijk inderdaad heel anders. Daar is het veel meer levend. En zijn mensen daar echt en Dan gaan ze dansen en schreeuwen en zingen. Nee, ja. En dat is ja. wel um, dat. dat... Feestelijke van samen muziek mogen blijven. Dat vind ik wel iets heel. Uh, ja. Iets wat we wel meer mogen gebruiken. Denk heb, ik. heb je dat thuis ook altijd gedaan? Want je vader is dirigent. Ja. Uh, je, je moeder is, zit ook in de muziek toch? Ja. Ja. Ja. ja. Maar wel allemaal heel klassiek hoor. Hmm. Dus dat is wel. Uh, ik denk dat die, na die. Ja, volksmuziek is er altijd wel geweest. Maar ik heb het idee dat die interesse wel heel erg van mij kwam. En ook niet per se alleen maar Hongaarse muziek. Maar gewoon meer dat ik op een gegeven moment. voelde dat ik vast kwam te zitten in die klassieke vorm. En dat dat voor mij. Uh, ja, dat ik. Dat ik dat ik op een gegeven moment daar een soort vrijheid voelde. toen ik daar gewoon geïnteresseerd in begon te raken. dat het meer daar vandaan kwam. Ja. Ik zit het twijfel of ik het nou zou zeggen of zou vragen. of je. niet. Maar je vader is niet alleen dirigent. Je vader is een wereldberoemde dirigent. Ja. Oh, hij vindt dit leuk hè? <laughs> ik? Ja, hij vindt het leuk wat je doet. Oh hoor. hij. Ja. Nou, dat heeft wel even geduurd hoor. Okay. Hij, uh, ja, ja, ja, ja, hij vond het ook wel lastig. En uh, zeker uh, in het begin, want ik doe toch wel een beetje dingen anders. En nou ja, ik ben van het consortium een soort van vriendelijk weggeschoven. Derde jaar weer gestopt, hè? <laughs> nee, in het eerste jaar al. Oh. <laughs> maar dat was, uh, was niet, ja, niet zo'n succes. En dat vond hij wel heel moeilijk. Want hij is wel heel erg van de... Ja, je moet, wel goed, je moet het allemaal goed doen. En techniek en dit en dat. En ik... Nou ja, werd dan van het concert door en afgetrapt. En, dat is echt een, een, een grootste carrière hoor. Ja, ja, echt ja. Echt. Je kostje is gekopst. Nou ja, maar hij, hij vond het allemaal maar lastig. Yvonne Fiesje uh, is, is ja. jouw vader. Ja, de ja. het, ja. Maar hij... Inmiddels gaat het gewoon heel goed. En, en, en, en heeft hij ook wel... Uh, zo heb ik het idee dat hij het ook wel heel tof vindt. En begint hij soms zelfs dingen aan mij te vragen. Van goh... Want hij is ook wel... Begint ook wel een beetje geïnteresseerd te raken in andere concertvormen. Dus het begint nu een beetje meer geleveld te zijn. Maar het is... Ja, het duurde even. <gij> ja. um, hoe zie jij jouw, jouw toekomst voor het komend jaar? Want met, met die uh, maand in januari op Radio 4 uitgebreid in het zonnetje, ja. dat is natuurlijk een prachtige binnenkomen. Maar ja. wat, wat, wat zijn de plannen verder? Oh, uh, van alles. Er uh, zijn hele leuke plannen. Uh, ik ga toeren met de, uh, de nieuwe opera van Jacob ter Veldhuis. Ook de nieuws. En ik ga concerten geven in Indonesië. Het uh, uh, zijn, ja, zijn allemaal wilde plannen ook voor komend seizoen. En ik ben ook eigen projecten aan het opzetten... En daar kan er allemaal nog niet al te veel over zeggen. Maar er komen wel. Uh, ik ga me niet vervelen, denk ik. Ja, en ik ga en het, het ook wel leuk hebben. En het licht speelt een belangrijke rol, hè? jouw ja, klopt. Ja. Hoe zit dat hier? Lichtontwerp. Ja. Um, ik vind licht uh, een heel krachtig medium op een podium. Ik vind ook vaak dat er in de klassiek muziek heel weinig mee gedaan wordt. Maar uh, ik ben al heel lang geïnteresseerd in hoe je licht kunt inzetten om de muziek. M, te versterken en om er meer mee te doen. Um, en ja, ik heb er meerdere dingen met meerdere lichtontwerpers gewerkt om te kijken, om gewoon dingen uit te proberen van mm -hmm. hoe kun je het heel erg één op één op de muziek zorgen dat mensen nog meer van de muziek meekrijgen eigenlijk door ook visueel. En het, het is altijd een lastig ding want lichtontwerp kan natuurlijk ook afleiden. Mm. Dus het is een hele fijne balans tussen te zorgen dat je iets maakt wat niet Afleid, maar dat het juist toevoegt aan je beleving. We zijn benieuwd. De tournee van Nora Fischer die gaat dinsdag 14 januari... Van start in de Philharmonie in Haarlem. De tournee rond die Dutch Classical Music Award. En daarna nog in Utrecht, Leeuwarden, Amsterdam en Nijmegen. Data op dutchclassictalent.nl. Dankjewel, Nora. En jij ook. Dankjewel. Mag ik nog één link vragen? Ja, heel kort. Heel snel. <laughs> Soms worden mensen ten huwelijk gevraagd. In een, dat ga ik niet doen, hoor. In een radio radiotelevisie uitzending. Maar kom je wel bij het residentieorkest zingen? Uh... Nee, ze zijn helemaal goed. Oké, ook goed. We hebben nog één verhuisbericht van iemand. Ik heb hem vanmorgen nog gebeld. Hij verzekerde ons dat hij meegaat naar radio 4. Opium van 1 naar 4. Een verhuisbericht van. My name is David Sedaris. En when I'm in the Netherlands. wat I do is listen to Opium radio. That's all I listen to. I don't any other radio. I'm sorry.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 Ja, iedere week uh, biedt Opium een podium aan talent in de rubriek De 80 Seconden. Vandaag iemand die uh, helemaal uit het diepe zuiden komt. In een dorpje vlakbij Maastricht. Hij maakte veel muziek bij de eerste documentaires van John Appel. Hij verzorgde muziek voor kindervoorstellingen. Ook stond onze 80 seconden van vandaag al eens in Pop Paradiso. Maar ja, daar hebben we allemaal wel eens gestaan. Maar hij stond op het podium met een band. En nu is het de tijd voor een nieuwe stap. Dus is hij in het Grand Café van de Lamar terechtgekomen. Hier bij Opium. Iris. Hier is hij. De 80 seconden van Stefan. Je wilt niet verder dan je winter zien. Je wilt niet weten wat er achter woorden zit. Je bent onzeker, dat ziet iedereen. Toch ben je harder dan de hardste steen. Je raakt me daar waar geen wond kan helen. Maar als je lacht kan me dat niets meer schelen. Zoals jij kunt kijken met je mooie ogen. Dan begin ik er toch weer in te geloven. Maar je breekt niet. Je breekt niet. Je breekt niet. Nee, je breekt niet. Je breekt niet. Je breekt niet. Want je weet niet. En ook zo netjes binnen de tijd. Hè. Stefan Aerts, heet hij? Bas Grijmans begeleiden hem op de piano. Het nummer heet Wimpers. Is dit uh, kenmerkend voor het repertoire wat jij, wat jij zingt, Stefan, ja, soms iets meer uh, er nog in, maar dit is wel ja, wat ik doe. Ja, bij, het is ver buiten de badkamer gekomen. Wat zijn de, de plannen om, om uh, veel meer met deze liedjes te doen? Of? Nou, kom, we hebben net vorige week hebben we de drie nummers afgemixt. Dus er komt een soort van EP aan. Dat is als je geen geld hebt voor een hele CD, dan maak je een EP. Dat is januari. En dan beginnen we met optreden en uh, treden we naar buiten. Ja, de, de, de liedjes over de grote thema's van het leven. Zo, de, zo ontdekte je jezelf dat ze daarover ja, gingen, toch? Ik was er zelf door verrast, ja. Ja. Ja. ja. Maar blijkbaar me, houden met dat bezig. Ja, dat is ook heel goed. Wat, wat houd je het komende jaar bezig zoal? Uh, nou, naast, uh, je bedoelt naast de muziek? Of, uh... Ja, naast de muziek. Nou, ik maak radio, dus daar ga ik uh, vol mee door. Volgens mij komen we elkaar nog tegenkomen. Ik denk het ook. Dankjewel, Stefan. Dank voor je optreden. Uh, kijk voor meer informatie over uh, Stefan op stefanaarts.nl Ja, uh, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen volgens mij. Een uh, einde aan de 23 jaar opium op Radio 1. We laden de doos in, we, we, we starten de motoren, we gaan op naar Radio 4. Van één keer in de week naar vijf keer. Maar wel op de late, late avond. De tijd dat we plaats moesten maken voor Ajax Feyenoord het schaatsen in Tialf of in het ergste geval het, uh, het, het, het klootschieten in Zevenum. Dat is voorbij. Dat waren allemaal klassiekers. Voortaan rekenen we andere klassiekers. Bach, Beethoven en Bartok tot onze beste vrienden. En we hopen u daar weer te mogen begroeten. Ik dank u voor uw aandacht hier op de sport- en nieuwszender Radio 1. leven de Radio, leven opium. Na uh, half vijf hier op Radio 1 natuurlijk. Check van Gelder. Wat ga je doen? Uh, allereerst ga ik mezelf benoemen tot chef Klootschieten. Uh, we gaan uh, praten met uh, John Volkers van de Volkskrant, Chris van Nijna, van het AD. En uh, Joop Munsterman van FC Twente. En we gaan het hebben over die zaken die ons op dit moment bezighouden. Er zijn er nogal veel. Er gebeurt veel op en rond de velden. Maar niet alleen voetbal zal het zijn. Maar nu eerst het uh, half vijf nieuws met René van Brakel. Dit is Radio 1, het NOS Journaal.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 De Democratische Partij, de belangrijkste oppositiepartij in Thailand... doet niet mee aan de parlementsverkiezingen van 2 februari. De partij heeft geen vertrouwen in de thaise politiek. Premier Shinawatra besloot eerder deze maand tot nieuwe verkiezingen... na massaprotesten tegen haar regering.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 Periode met regen en veel bewolking. De regen trekt langzaam naar het zuidoosten, zodat het ook daar nat wordt. In de nacht trekt de regen dan langzaam naar het oosten weg, maar er kunnen nog wel weer buien vallen, met name bij zee. Echt koud is het niet vannacht. 6 graden als minimum en blijft stevig waaien. Het waait hard langs de kust. Windkracht 7 en in het binnenland minimaal matig kracht 4. Ook morgen blijft de winter rol spelen. Bewolking, want regen in het oosten en zuidoosten van het land. In het westen en noorden breekt de zon af en toe door... valt een enkele bui. wordt 8 of 9 graden. Dan is het maandag lang droog met eerst nog wat zon... Later toenemende bewolking en vooral ook toenemende wind. En in de nacht naar dinsdag kan het zelfs stormen langs de kust. Van het west uit gaat het ook stevig regenen. Dinsdag overdag langzaam afnemende wind. En in de avond wordt het overwegend droog, zacht weer. Eh, 10 graden, maar tijdens de kerstdagen gaat het kwik omlaag. Tweede kerstdag is waarschijnlijk de beste dag met zonnige periode. En dan is het een graad of vijf. AMB verkeersinformatie. Een aanrijding op de ring van Amsterdam op de A10 Noord daardoor file tussen Nieuwendam en Knoop het Watergraafsmeer. meer 2 kilometer. Eén rijstrook is daar nog dicht. Langs de lijn de check van Gelder. En bijzonder goedemiddag. We gaan het anderhalf uur lang hebben over sport. Her en daar weliswaar onderbroken. Maar we doen dat met twee journalisten. John Volkers van de Volkskrant, Chris van Eijnhouten van het AD... en de grote man van FC Twente. Hij wil het niet altijd zo benoemd hebben, maar hij is toch echt Joop Munsterman... We gaan daar straks met deze heren praten. Maar we gaan eerst even hebben over tennis met Marcella Mesker. Want deze week vinden in Rotterdam de Nederlandse tennis-masters plaats. Marcella, je hebt vandaag al drie halve finales gezien. Bij de dames zit het erop. Bij de heren is de vierde bezig tussen Zeiseling en de bakker. Vertel eens, wat heb je gezien? Nou ja, belangrijk natuurlijk dat uh, de titelverdedigster Kiki Bertens, hier ook als eerste geplaatst, uh, in de finale staat. Zijn we vrij makkelijk in de halve finale ja. van Leslie Kerkhoven met uh, 6-1 en uh, 6-3. Uh, die anderhalve finale die ging tussen uh, Olga Kaluchnaya en Bibiane Schoofs. Nou, uh, de eerste Kaluchnaya won dat in uh, twee sets. Dan denk je, nou, misschien niet zulke uh, hele bekende namen. Kan ook wel. Aranska Rus speelt niet mee. Michaela Krajcek speelde wel mee, verloor eerder in het toernooi. Groot talent in die uh, De Vroeg. Voor gisteren de kwartfinale van uh, Leslie Kerkhoven. Dus vandaar dat we de finale krijgen tussen Bertens en Kalushnaya. Naja. Bij de mannen één halve finale gezien. Als tweede geplaatste Jessa Geloen. Die won van Thomas Schorel in twee sets. En nu dus bezig uh, de titelverdediger Igor Seisling tegen Timo de Bakker. En daar staat het 3-2 in de eerste set. Een break voor Seisling. Later tegen de klok van zes uur zal uh, Marcella u updaten... en kijken of deze laatste halve finale van de dag is uh, afgemaakt. Dan even een bericht over voetbal in de Premier League. Vandaag al gespeeld, Liverpool tegen Cardiff City. Ik zag net een interview met de manager van Cardiff City. Ik denk dat hij alleen naar huis kan, want hij lijkt eruit te gaan. Want 3-1 is het voor Liverpool. Twee keer Suarez en één keer een assist ook weer van Luis Suarez. Die het niet zo slecht doet. Liverpool voorlopig weer koploper. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En uh, ik zei het al, onze gasten, een, een andere volgorde wil ik ze graag weten... wat het moment van de week is. Joop, uh, Joop Munsterman, wat is jouw moment van de week? Het sportmoment van de week. Ik, uh, ik vond al, uh, dat is eigenlijk tweeledig, uh, Kuik won, van MVV. Maar ik vond meteen zo'n merkwaardig moment... dat die trainer gewoon echt, echt fysiek een klap heeft gehad. Hè? Dat maak je niet vaak mee. En uh, ja, voor ons was het wel een beetje een parallel, want die kraai... Is, uh, ook een, heeft ook een stroomman. zou ik maar zeggen. Ja, ik wilde er niet over beginnen, maar goed dat je erover begint. <laughs> ja, die heeft ook een stroomman. We gaan er straks rustig over praten. Jo, fijn voor deze aftrap, uh, bedankt. Uh, uh, het bedreigen dus van de coach uh, van MVV die inmiddels is opgestapt. Tini Huis van de MVV. John Volkers, Volksrand. Ja, ons was gevraagd om het moment van het jaar zelfs te kiezen. Nee Dat ja. doen we, later. Dat, ja, doen we later. dat doen we helemaal aan het einde van de uitzending. Oh, dat ik doen we eerlijk aan het eind. Nou, ja. Maar mijn moment van de week was eerlijk gezegd... Ik had, hem, ik had hem nog bijna nooit in het echt gezien. De entree van uh, Arjen Robben in de rij bij uh, het Sportgala. Ik vond hem uh, kleiner dan ik had gedacht. Het is toch altijd merkwaardig als je iemand niet echt uh, ooit uh, in actie hebt gezien. Ik ben, uh, ben een tijdje uit voetbal weg, dus je ziet die man flonker op het veld. En dan uh, heb je blijkbaar een bepaalde verwachting mee. En hij was, uh, buitendien was hij ontzettend sympathiek voor een voetballer. Dat vond de hele zaal. Dat is weer zo'n foute opmerking. Sympathiek voor een voetballer. <laughs> ja, Wat is het zo stigma? is dat. Echt is Misschien dat hebben ze die verwachtingen niet meer bij. Maar we gaan het er straks nog even over ja, hebben. Graag. Um, ja, graag. Maar hij, uh, hij uh, nam echt iedereen uh, voor zich in. Dat viel me heel erg op. En het was voor het eerst dat iemand van NOC en NSF zei... Ik denk dat we terug moeten gaan naar de stemkastjes... want dan was Arjen Robben deze avond zeker gekozen. Hij koopt daar helemaal niets voor, maar daar gaan we straks over praten. Chris. Ja, um, mijn moment van de week, dat uh, beleefde ik in, uh, bij Herakles Feyenoord. Uh, ik kwam daar aangereden en uh, ging van de, van de snelweg af... en uh, geraakte gelijk in een, in een fuik van de ME. En toen dacht ik, oh ja, Feyenoord speelt, weet je. Dus uh, ze bereiden zich voor... Uh, en in het stadion merkte ik wel dat er wat aan de hand was met die wedstrijd. Er waren uh, uh, veel Feyenoord supporters, maar niet in het uitvak. Zij hebben massaal uh, al die regelingen omzeild... en wilden gewoon, nou, gewoon op een normale manier naar de wedstrijd gaan. Dus ik dacht, van, nou, wat gaat er, wat gaat er gebeuren? Nou, wat gebeurde er? Eigenlijk alleen maar dingen in positieve zin. En dat wil ik ook wel eens een keer benoemen. En zeker waar het Feyenoord betreft. Ik heb daar uh, geen wankelijk gehoord of zien vallen of wat dan ook. En wat ik het meest emotionerende vond. was, uh, Ik zag ook mensen om me heen die aan het eind van de wedstrijd. Dus na de wedstrijd, na de penalty's. Dat bleken Feyenoorders te zijn. Zo gelukkig met die overwinning. Maar ook gewoon de mensen met hun kinderen. Gewoon... Zoals het hoort. Ja, en dat waren er echt een paar duizend. Terwijl allemaal al bijna een vestingstad was. Nou ja, he? maar dan denk ik misschien hoeft dat helemaal niet. Ik nee. weet het niet. Je, je kon er niet meer in en nee, uit. Nee, ontstond bijna ook een fors ongeluk in. als gevolg ja. van een van ja. die fuiken. Maar goed, ik, uh, ik, ik vond het mooi om om me heen te merken dat het eigenlijk ook zo kan. En zeker uh, ook met Feyenoord dus. Een aftrap voor datgene wat we ongetwijfeld straks nog gaan bepraten. Een aftrap wil ik ook geven naar aanleiding van datgene wat er op dit moment gebeurt... met uh, de eventuele nieuwe bondscoach. Ronald Koeman zou een aanbieding van de KNVB naast zich hebben neergelegd... en om na het WK assistent te worden van uh, toekomstig bondscoach Guus Hiddink. De coach van Feyenoord zou dan twee jaar assistent zijn om het vervolgens over...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 Heel mooi overigens, want hij heeft het over Oostveen. De directeur Bert van Oostveen heet hij origineel. Uh, jij zei terecht meteen Michels, die het ook wel deed. Of hij het wel of niet bewust deed. Want hij heeft altijd zijn hele leven lang Koeman Roland. Koeman! genoemd. Ja. Maar dat terzijde. Varendonk. Uh, ja, varendonk. varendonk. Ja, ja, zeker. En beenhakkers. Ja. Goed. Uh, <lacht> laten we even terugkomen op datgene wat we net hebben gehoord. Uh, Koeman uh, en Hiddink. Uh, wat vinden we ervan? Ja. Nou, wat je er aan de buitenkant van kunt vinden is dat dat het uh, ja um, ja uh, versnipperd tot je komt allemaal. Ik, ik, ik had gedacht dat dat in één klap... in één keer goed naar buiten zou komen... bij de KNVB. En, uh, maar ja, daar hebben we met z'n allen niet op kunnen wachten. Want ik moet wat dat betreft ook de hand in eigen boezem steken. Je bent natuurlijk, uh, zeker het AD... maar dat geldt ook voor andere media... je bent op jacht naar de nieuwe bondscoach. Dus dan, dan probeer je overal alles los te peuteren. Ja, en nu ligt dit op tafel. Uh, ik vind het persoonlijk niet zo raar... dat Hiddink in beeld is... als, uh, als man om de komende twee jaar... Uh, te gaan doen. Ik had verwacht, dat heb ik in mijn allereerste stuk... Over geschreven dat Danny Blind dan de, de, de begeerde assistent zou zijn, en blijven dus. Maar kennelijk is er wat gebeurd. Ik heb niet het idee gehad dat uh, Koeman uh, bijvoorbeeld in, in, in september of zo. nog steeds de gedroomde uh, kandidaat was. Dat idee had ik totaal niet. Dus dat vind ik er niet zo vreemd aan. Maar Chris, hoe is het eigenlijk tot je gekomen? Is, dat, uh, is het via het kamp Hidding tot je gekomen? Of, uh, nee, het zal niet via de KVB. Ik denk dat de nee. KVB. Uh, dat, ja, die nou, dat ja, te ja, redden wat uh, het te redden is. Ja. Maar het moet, het moet ergens weg zijn gekomen ja. en niet uit. Uh, bij de KNVB. Nee, ik, ik, ik vind het moeilijk om... Uh, trouwens, ik zal nooit mijn bronnen noemen... maar kijk, wij gaan natuurlijk altijd zelf bellen. Ja. Dat heb ik ook gedaan. En je belt ook naar mensen van de KNVB. Maar je belt ook naar alle betrokkenen. Gewoon, de een zegt wel wat, de ander niet. En zo verzamel je je informatie. Maar ik had vrij snel... ik meen dat het in september was of zo... had ik al wel een beeld van de strategie die de KNVB voerde. En dat is tot nu toe eigenlijk wel, wel helemaal uitgekomen. Ja. Met dit verschil wat ik net zeg. Dat, dat uh, blind... Maar ja, heeft Van Gaal weer wat over geroepen. Van, uh, Danny Blind die gaat uh, met mij mee als ik naar een andere club ga. Dus ja, toen viel hij dus als kandidaat weg. Maar Hiddink nummer één, ja, ik, uh, raar vind ik het niet. Maar Chris, we namen eerst hele jonge bondscoaches aan in ja, Nederland. Ja. Marco van Barsten, Frank Rijkaard. Ja. En we zijn nu helemaal weer van dat spoor af. We gaan niet bejaarden aanstellen. Nou ja, maar waarom zou je geen bejaarde aanstellen... Als hij, als hij nog fit is en jong van geest? En, en, en ze Heb je, staf je daarop... die ding wel eens gezien? Dat ja, kun je die... geen fit noemen. Nou, ja, die, is, die is wel fit. Alleen die, die kan zelfs de, de, op de training niks meer voordoen natuurlijk. Maar het is wel iemand met een, met een lenige geest. En die zal uh, mensen aantrekken. Kijk, iedereen doet ze bij FC Twente ook. Je, je, je past je staf aan aan, aan, de, aan de mensen die je ook hebt... En, en, en daar uh, vul je nou, de posities op in. Maar je in. hebt in principe alles, want ze kunnen het alles kiezen. Ja, maar ik, ik heb dan echt veel vrienden van me gevraagd. Ook gewoon buiten de journalistiek, maar in het vrienden? voetbal. Vandaar, ja, ik heb een paar vrienden. Okay. Maar vandaar, <laughs> noem mij dan eens de ideale bondscoach. Noem, noem dan op. Hoe vul je die staf dan in? Ja, dan komen er niet zo heel veel alternatie, al, reële alternatieven hoor. Kijk, Alex Pastoor ga je, ga je niet benaderen om bondscoach te worden. Terwijl het misschien wel een hele goede trainer is. Roed Brood. Ronald, Ronald Koolman, maar Ronald Koeman, had dat een gekke combinatie geweest? Nou, ik denk het wel. Want dan heb je, dan heb je twee broers. Die hebben natuurlijk een hele andere loyaliteit naar elkaar. Als, als je professioneel zou moeten hebben. Ik geloof wel in de, in de vakmannen allebei. natuurlijk wel. Zeker wel. Maar als je broers bent. Ja, apart. Je, maar Chris, hoe zouden ze dat nou... Zou het echt zo zijn gegaan? Zouden ze echt Koeman als assistent hebben gevraagd? Of zouden ze meer hebben gezegd... Nou, laat, laat, laat, uh, laat, laat Hiddink nu de technische directeur zijn... En we hebben gewoon een operationele trainer. Gewoon echt nou, de bondscoach op het veld. Ik denk dat ze, dat ze Hiddink wel als bondscoach wilden hebben. Of, ze, of de KNVB ook echt... Uh, Ronald Koeman als assistent heeft gewild... Ja, dat heeft uh, Guido Albus, de zaakwaarnemer van, uh, van Koeman... die heeft mij dat bevestigd uh, eergisteren in een telefoongesprek. Maar ik twijfel nog steeds. Ik heb, hem, ik heb dat uit zijn mond op, opgetekend. Ik weet niet helemaal of hij het allemaal wel zo goed geïnterpreteerd heeft. Die van bed is toch niet... Nee, Stop. ik geloof niet Bert van Oostwijn. Is... Ik kan niet voorstellen van Bert. Of? Nee, dat, ik, ik geloof dat... Ik, ja, denk ik dat heb hier ook lukken. gesproken. Ik twijfel eerlijk gezegd niet zo aan zijn woorden. Nee, nee. alleen uh, werd er uh, een, een beetje voorgesteld dat inderdaad wat jij zegt... Uh, Guus dan supervisor zou zijn en Ronald uh, de bondscoach zou worden. Ja. Zeg maar, die ermee bezig was. Maar in het gesprek dat jongsleden maandag heeft plaatsgevonden... tussen Hiddink en Koeman, op die merkwaardige dag... toen Paak Koeman, waar we straks over gaan praten... in ja. lag inmiddels is overleden, heeft... Uh, <laughs> Hiddink daar weer niks over gezegd. Dus Koeman zit ook in een soort luchtledig. Ja. Maar het blijft vreemd. Er werd net over leeftijd gezegd. Oud, niet oud. Althans oud, maar geschikt. Wat vind jij? Is leeftijd een factor? Nee, dus dat vind ik eigenlijk geen factor. Nee, Met name niet voor een botscoach. Dus ik ben ja. dat niet zo met jou. Nee, want kijk, je hebt al die veldtreders... die zijn joh, die, die, die zijn bezig met die groep. Maar, uh, zeg maar het echt door zo'n toernooi leiden... ik bedoel, ik denk dat uh, ervaring je daar wel kan helpen. Ja, het is een slopend vak, een uh, ja. bondscoach zijn. Ik denk dat de, de kijk, bondscoach het van de Nederland... Na, na het toernooi in Oekraïne en Polen... Uh, ja, of... Totaal versleten was ja. Bert van Marwijn. Ja. Nou, ik, ik, ja. ik weet ook nog van Johan. Van Johan Cruijff, Die heeft ooit gezegd. Op het moment dat ik de dingen niet meer kan doen op het veld. Die ik graag wil voordoen. Ik kan ze vertellen. Maar ik wil het ook voordoen. Stop ik ermee. Heeft hij ja, ja, ook ja. gedaan. Ja, dat, ik ja. ook ja, dat is natuurlijk ook een nou, uitgangspunt. Guus heeft al jaren een hele slechte knie. Ja. Ik heb hem in Australië zien werken. Toen kon hij ook al... Al niks eigenlijk meer. Uh, ja, die knie die, functioneert niet. Ja, maar, maar die de Boskonen van Spanje ja. zal het ook niet kunnen, denk ik. Ja, maar nee. hij is jonger, vergis je niet, hè? Want de lijkt die ziet er ouder uit, maar die is uh, jonger dan Guus. Ja, maar is in ieder geval ook een, een zestiger. Ja, door, zeker, eh, nou, zeker. Zie ik ook en, nog niet alles voordoen. Nee, nee, nee, nee, nee, hij was trouwens wel een goede voetballer. Ja, uh, ja nou, nou. Maar, nou iets anders. Is het verstandig om na Van Gaal maar twee jaar, waar ik van had gehoopt en gedacht dat hij het langer zou doen, weer een tussenpauze van twee jaar te hebben? Die vraag, wordt die wel gesteld? Tja. Is ja, dat noem, handig? Maar noem maar een alternatief, Jack. Ik bedoel, dat, dat is het hele punt. Ja, dus er dit, zijn niet zoveel maar alternatief. Maar Koeman is dus niet Kamer... het alternatief, Chris? Uh, nee, op dit moment niet. Waarom dat zou duidelijk... Komman geen alternatief zijn voor jou? Die heeft uitstekend gepresteerd bij Feyenoord. Nou, voor mij, ik, ik zit hier... Uh, ik vind het zelf, denk ik, eigenlijk ook wel, ja. Dat je op dit moment beter af bent met Hiddink. Voor dit moment. Ronald heeft natuurlijk toch een, een beetje een lastig jaar uh, met Feyenoord. Mm -hmm. Heb je ook kunnen merken aan hem. Is geprikkeld. Vind ik ook helemaal niet zo raar hoor, dat, dat je dat als coach een keer hebt. Maar ik vind hem momenteel niet, niet heel erg goed in z'n vel zitten. Nee. En, en ook hoe hij over zijn spelers heeft gepraat. Kijk, Ik, ik kan dat persoonlijk wel hebben. Maar bij de KNVB hebben ze dat ook meegekregen. Hè? Dat, wat hij over zijn keeper zei, over zijn centrale verdedigers... dat, dat wil de KNVB niet van een bondscoach nee, maar horen. Er komt nog één dingetje bij uh, wat, wat je niet moet onderschatten. Ik vond het heel opvallend de manier waarop Robin van Persie... een tijdje terug het opnam voor Stefan de Vrij... Dat, dat, dat, ik, dat ik dacht, van ja zo, zo ken ik Van Persie helemaal niet. Maar het ja, werd geïnterpreteerd als Van Persie. is ook uh, he, ouder geworden, stelt zich als, he, als een aanvoerder ah, op. Ja, maar het was ook een impliciet signaal naar de, naar, de, naar de trainer van Feyenoord. En de mogelijke opvolger van Louis van Gaal. Geloof ik echt. Maar Jack, jij hoeft toch ook niet zo specifiek als bondscoach... Uh een spelstijl te ontwikkelen, bezig te zijn met de groep enzovoort. Je krijgt wat je krijgt, je haalt de beste spelers. Ja, maar, als je kijkt, Michels, maar je, maar je uh, ziet toch wel heel duidelijk in dit nederlands elftal de hand bijvoorbeeld van Van Gaal. Jawel, maar kijk, Michels haalde ze uh, ook zes weken voor de tijd bij elkaar... Zeker. en er werd iets ontwikkeld en daar waren ze klaar mee en, uh, en, uh, en ze wonnen. Maar is het zo dat de KVB met name kijkt naar een uithangbord... en dat is Hidding ja. bij uitstek? Denk ik wel. Ja, ik denk wel dat het meespeelt. Dat ja. vind ik denk ook terecht. Je vertegenwoordigt het land, hè. Ja. ja, maar goed, dan iets anders. Uh, jij zegt, uh, wat zou er voor staf zijn uh, als Koeman het zou zijn geworden? Hè? Dat is moeilijk. Nou, stel de staf samen die, die uh, nu gaat komen dan voor Hering. Wie moet dat dan gaan doen? Welke namen vallen daar? Jij kent ik, er één, Rutte. Rutte. Ja. ja, nou ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, hoor, nou ja, kijk, Hering heeft natuurlijk uh, geweldig werk met Rutte. Het zou op zichzelf uh, ook een hele goede combinatie zijn, natuurlijk. Dat ja, ja. denk ik ook. Is, ja. dat, is dat het dan? Rutte en Erwin Koeman bijvoorbeeld? Of uh, Rutte en Ernst Faber? Of. Miss misschien, misschien heeft Bert van Oostveen wel Erwin Koeman bedoeld, joh. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Hebben ze hem verkeerd begrepen? Ja. Denk ik nu ineens. Maar dat zal al niet. Nee, maar, maar Danny Blind moet je ook nog niet uitschakelen. Ik bedoel, Louis heeft daar wel wat over geroepen. Maar ik denk dat Danny Blind ook een, ook een hele goede is. Nee, ik denk dat Danny Blind hele andere plannen heeft. Dat hij niet meer in zij liggen. Want daar het is het kan. technisch directeurschap aangeboden overigens, een paar maanden geleden, en heeft hij nee tegengezet. Ja, maar je vraagt nu even zo van: noem eens wat naam. Ja. Maar nou, dan vind ik dat er zeker ook een. Ik, ik ken ook de plannen van, ja, van een heleboel andere trainers niet. Maar als ik zo zou mogen kiezen, dan zou ik zeggen, nou, blind ook zeker in beeld. Goed, wordt vervolgd. Uh, maar ja, jij weet zoveel, Jack. Nou, nee, ja, goed. Maar dat is het ook. Uh, ik, ik wist uh, ja. zondagnacht inderdaad uh, van de affaire af... Uh, dat Koeman gevraagd zou zijn als assistent. En dan loopt het weg. Dat, dat is nou eenmaal zo. Dat is nou eenmaal ons vak. We moeten soms wel eens dingen voor ons houden... die we later kunnen gebruiken. En soms loopt er wat weg. Dat ja, weten we. inderdaad. Wat niet wegloopt. Helaas wat niet wegloopt. Jij had het net al over uh, die wedstrijd tussen Kuik en, uh, ja. en MVV. Uh, laten we het eerst even het sportieve uh, kijken... Uh, die, die Hans Kruij junior met zijn stroomman uh, doet het toch wel heel goed. Hè? Eerst bij Liende en nu bij Kuik. Is toch wel bewonderenswaardig. Ja, nee, ik heb bij Liende vaak meegemaakt. Want ik was voorzitter van ATC. En ik herinner me nog wel een wedstrijd. We stonden met 2-0 voor met rust. Ik zeg, nou Hans, die ga je, niet, je staat wel achter. Nee, zeg, maar maak je niet druk, joh. Wij <lacht> winnen dit met 4-2. En <lacht> dan bracht hij Hofstede, dat soort jongens in. Ja, ja, ja. Die bij de graafschap hadden gevoetbald. En ze wonnen keurig met 4-2 van ons. Maar ik moet zeggen, daar was hij altijd... Ja, aan de kant ook een heel beheerste trainer hoor. Ik bedoel, uh, altijd... Ja, uitermate intensief met zijn ploeg bezig. Ja, zeer, Dat is precies wat hij deed. Zeer vakmatig ja. uh, goed. Overigens, uh, opmerkelijk, hij gaat van Kuik na dit seizoen weer verkassen naar Veenendaan, ja. naar Dovo. Uh, maar laten we eerst even dan aan de actualiteit van uh, die ons met name bezighoudt teruggaan. Want in de achtste finales van het KVB Bekentoonnooi zorgde dus JVC Kuik voor de grootste verrassing door MVV Maastricht uit te schakelen. Maar na afloop had niemand er nog over die stunt van amateurs. Maar was het wangedrag van de Limburgse fans het gespreksonderwerp mpv trainer Tini Ruis? werd zo erg bedreigd door de eigen supporters, dat hij gisteren besloot om op te stappen bij de club uit de League. MVV-voorzitter Paul Rinken sprak over een zwarte dag voor de club en voor het Nederlandse voetbal. Ik wil er eigenlijk nog aan toevoegen, het is namelijk ook een heel groot maatschappelijk probleem. Dit gaat eigenlijk helemaal niet over MVV. Dit gaat ook niet over, uh, over het incident wat nu gebeurt. Dit gaat over hoe is het nou mogelijk dat wij met z'n allen niet in staat zijn om te veranderen.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 Gebruikt als een soort bune, een soort podium... waar al dit soort mensen zich anderhalf uur los kunnen laten. En, en als niemand de ander aanwijst van heeft dat gedaan... of we kunnen het niet op camera goed constateren... dan blijven deze mensen doen wat ze deden. Ja, jij bent uh, bij FC Twente natuurlijk ook betrokken... bij datgene ja. wat er om het, uh, om het veld gebeurt. Het is een echte factor, hè? Ja, het is een factor maar ik bedoel, uh, uh, uh, jullie zullen ook hebben gemerkt dat bij FC Twente eigenlijk vrijwel nooit iets gebeurt. Nee. En dat komt omdat we uh, uh, erg veel contact met elkaar hebben. Met, uh, we, zeggen, we hebben 26, nee, 27, nee 26 uh, supportersverenigingen met als grootste vak P. En uh, nou ja, die eigenlijk bezoeken, bezoeken, die hebben we een kwartaaloverleg mee. Vak P hebben we ook een intensieve overleg mee. We hebben de vriendenkring. En uh, wij zijn eigenlijk, denk ik, alle eredivisieclubs... zijn wel gewend om, uh, om het te handelen. En, uh, Ontstaat dan zoiets en, op een amateurterrein? Nou, is is dat zou zeggen. Probleem? We hebben, vorig jaar hebben we tegen De Bos gespeeld. Ja. En we zijn, daar zijn we zo van geschrokken. Toen zijn we ook uitgeschakeld. Ik weet niet of je dat nog weet. Maar ja. daar zijn we zo van geschrokken wat daar gebeurde. Die supporters komen, die wordt... Vanuit een bos werd al heel uh, Wie, wie zit er in de bus? Uh, wie zijn dat? Is, is dat harde kern? Is dat geen harde kern? Die komen bij ons, die gooien gewoon vuurwerk in het kindervak. Uh, en het is iets. Nee, en het is iets, uh, dat is iets uh, grappig. Daar, daar reken je helemaal niet op. Mm. Maar het blijkt dat deze clubs. Dus hier, hier zit je in Kuik, MVV... Hij, zoals hij het zegt, uh, de bos zoals zij het doen, ook stom verbaasd erop reageren. Er hey, zit geen kwaad in, ook niet in het in, in, zeg maar in, in bestuur. Ja. Maar Alsof ze niet beseffen wat er eigenlijk aan de hand is. En wij zijn al jaren gewend. Denk ik Feyenoord, Ajax Twente, PSV, eh, noem maar op, welke divisieclub, Groningen. Om, eh, om hiermee om te gaan. En, eh, en daarmee smooi je het vaak in de Kiem. Maatschappelijk en dat probleem? maatschappelijk probleem. Ja, nou ja, goed, dat, dat roepen we al jaren. Ja. Het is altijd een maatschappelijk probleem. Ja, die maar je moet probleem. als club wel wat doen. Je moet, je moet, moet wel moeite. Je moet wel weten uh, wie er bij jouw club zijn. En, uh, en ja, en natuurlijk uh, kunnen we de zomaar bij je Kuik. Onverlaten binnen binnenkomen. Maar bij, bij normale club, bij Eredivisie clubs bij eerdivisieclubs, is dat veel moeilijker hoor. Die, die voorzitter van MVV zei in de Volkshand deze week. dat er uh, mensen tussenliepen, tussen de, de, de vechtersbazen. die werden niet herkend door hun eigen stewards. Dus daar heeft zich volk tussen ook. tussen die MVV-hooligans gemengd. Dus dat die gaat gaan, dan gewoon naar kijken. En we gaan om... lekker matten. Ja, maar weet je, ik zie er nog een, een, een trend in. Um, dit gebeurt met aanhangen, aanhangertjes mm -hmm. van clubs die al een tijd in de Jubilee League spelen ja. maar wel een, een duidelijk verleden in de eredivisie hebben. En dat, dat, dat is een extra frustratie ofzo. zo. Want je ziet dat bij Den Bosch je ziet dat bij MVV ook regelmatig uh, Go Ahead had dat ook een beetje toen ze nog uh, de Jubilee League speelden. En dan speel je een keer voor de beker. Ja, en dan ga je los want dan weet je dat de camera erop staat dat, dat, dat, dat roept adrenaline op ofzo en, en uh, ik zal niet zeggen die camera, maar je hebt, je hebt de aandacht van de media eerder dan wanneer je bij een klein clubje aan, ja, aan het vervelen bent. Ja. Ik vind Sparta wat dat betreft een, een grote uitzondering. Maar de meeste van die ik zeg, oude eredivisieclubs in, in de Jupiler League... daar loop je dat risico mee. En ik vind het gek dat daar... want je kunt altijd wel blijven praten over, over maatschappelijke problemen en zo... maar ik vind het raar dat degenen die er verantwoordelijk voor zijn... om de orde te handhaven... Een soort soort zijn die dan? In? Ja. ja. Ik bedoel, dit, dit ja, is geen... Je, maar je rekent er dus eigenlijk niet op. Maar je moet er wel op. Maar goed, AFC heeft een paar jaar geleden tegen MVV gespeeld. Het was geloof ik toen in het Olympiastadion. Dat we toen iets verder kwamen. Dit jaar tegen Groningen gespeeld. Um, dan ja. zijn er stewards en er is extra politie. Maar als men kwaad wil... Ja. gebeurt er bij een amateurvereniging natuurlijk veel meer. Want je kan niet een hele ME-eenheid nemen. Maar degene die kwaad willen, die, die ja. kun je nu opnoemen al. Ja, dat, dat is dat, helemaal niet zo moeilijk. Nee, maar goed, dat gebeurt natuurlijk overal. Uh, want als iemand echt iets wil doen, dan helaas is het mogelijk. Nou, iets anders. Ja, ja. Want ik heb Tini Ruijs net gesproken... voor de uitzending die aangeslagen is uiteraard. Die coach ja, ja. die dus sinds gisteren heeft gezegd... ik stop ermee. cookie voor en ook precies hetzelfde. Ik stop ermee. Ik dat voel het me bedreigd... door mijn eigen, eigen supporters. Uh, ik wil dat niet meer. Ik wil gewoon kunnen slapen. En mijn vrouw wil gewoon kunnen slapen. Nou krijg je iets anders. Je moet. Wil je deze mensen op een gegeven moment kunnen straffen... aangifte doen zijn we niet een beetje gek aan het worden... op het moment dat we op aan de hand van beelden kunnen zien... en aan de hand van getuigenverklaringen wie wat heeft gedaan... dat we daar nog een aangifte voor nodig hebben. Ja, dat is de rechtszang in, ja, maar in is Nederland, dat niet, maar niet? Maar hoe gek is dat? Nou, de voorzitter, nou ja, maar... voorzitter van de MVV vertelde ook... als er een foto is van iemand met een stoel in zijn hand... Hè, dan is dat geen bewijs dat hij die stoel... op iemand zijn anders hoofd heeft kapotgeslagen... dan wel kapot. Ja, maar dat is een foto, dat is zelfs ja. een -beeld. nou, beelden. In Engeland heb je Engelse voetbalwet. Ik bedoel, kijk, dan dus ja. staan ze gewoon zo te kijken... en dan wijzen ze... en dan ja. zeggen ze, jij hier kopen, dan ga je van de tribune af... en dan ben je de eerstvolgende vier jaar niet meer in het stadion. Dat is de hm. voetbalwet, geloof ik, Joop. Ja, misschien? ja. ja. Ja, waar we en, al en, heel lang over aan het hakken zijn. En dan zijn. Er is, er is geen sprake van een aanklacht hoor. Je wordt gewoon meegenomen en weg. Nee, ik want, vraag me ook af of dat waar is. Ja, het, is man waar. Zegt. het is waar. Mm, ik weet het, niet. het is waar. Maar nou, wil jij bedreigd? Ja. Gewoon op straat en je wil aangifte doen. Dat kan je niet anoniem doen. Nou, je kan het uh, ja. proberen, maar dat kan niet. Het moet op naam. Met andere, woord, ja. met andere woorden, je bent al bedreigd. Je gaat nog iemand aangeven. Dat doe je toch niet? Nee. Dat is toch de angst nee. die dan regeert? Stewards waren toch ook bang, die wilde dat toch ook niet? Nee. Heb, ik, heb ik begrepen daar. Ja, las ik ook. Die zei, ja, ik, ik heb het allemaal wel gezien, maar ik zeg niks. En nou even de stellingname van Tini Ruis... waarvoor we begrip hebben, denk ik, met z'n allen. Of had hij moeten zeggen, ik slaap er nog een week over... en ik laat me niet wegpesten? Ja, dat vind ik altijd... Kijk, euh, eigenlijk is dat zo, vind ik, euh, bij bestuurders. Je kan niet van je... Ja, zeggen ze altijd, waarom gaat hij niet weg? Maar je gaat niet weg omdat het je plicht is om die club te, uh, te runnen. Want bij de eerste het beste tegenslag... heb je allemaal is je eerste reactie. <laughs> maar dit ga ik toch niet doen? Nee. Bijvoorbeeld, ja, dat heb ik ook vaak horen. Ik denk, ja, ik doe, het al, ik doe dit voor niks. Het is... Het is uh, dan moet je wel oppassen dat je niet aan mijn toeristische toeristisch overkomt. Als je, als je het voor niks doet, hè? want dan ben je ook ja, vaak meteen in de natuur. Ja. Maar zeg maar <laughs> professioneel <laughs> vrijwilliger. En dan, uh, en dan heb je. Nee, maar dan denk je, ja, maar dat kan gewoon niet. Jij, jij, jij je hoort die club te leiden. En dan krijg je maar op je donder links en rechts. Ja. Maar je moet die club wel hè goed, dat dan is dan je heb plicht. Je besturen, maar, nou, maar nou, de trainer ja. die, die gewoon fysiek. Uh, die, ik, ja, ik, ik kan me voorstellen dat hij dat zegt. Ja, ja, ik ook wel. Die, die Aan de andere kant schande. ga je weer weg voor, voor een paar onverlaten. Ik, ik heb ja. ooit eens gehad bij Aders, was ik ook heel boos om iets. En toen belde de erevoorzitter mij op. En die zei, gooi op dus jij gaat dus nu weg. Voor vier mensen waar jij, die een probleem met jou maken, laat jij ons met 864 in de steek. Toen dacht ik, ik blijf. Ja, ja, ja. Want dat vond ik wel een hele goeie. Ja. We krijgen bedenktijd, want we hebben direct... Uh, om tien over vijf gaan we door met, uh, met het sportforum. Over wellicht dit onderwerp, als jullie er nog wat over willen zeggen. En zeker ook over andere zaken, want er uh, valt veel te bepraten. Want er is uh, ook gewoon iets op sportgebied. En wat vinden we van het Sportgala en Arjen Robben hebben het al over gehad. Ja, er is heel veel. Kortom, we zijn er met het sportforum uh, over een uh, minuut of tien. Uh, zal het uh, dertien zijn. Uh, de heren gaan even thee drinken, benen strekken. En uh, we zijn er zo. Ja. Tot zo kan u dat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 Dit is Radio 1.